Er staat file op de A7 op de afsluitdijk richting Friesland. Daar heb je tussen Den Oever en Kornwerderzand 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar 10 minuten oponthoud tussen Amstelveen en Aalsmeer. En er staat nog steeds een flinke file op de N201 naar Zandvoort. Daar heb je 40 minuten oponthoud, maar de parkeerplaatsen bij Zandvoort zijn vol... dus het verkeer kan daar niet meer terecht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen.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 ...aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem hem meer mee terug in de tijd. Een reisje terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dan doen we er ook mooie muziek. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie. Louis Davids met Weet je nog wel, houd je. Een opname uit 1928... Muziek veelal uit de jaren 60 en 70. Onder andere Wim Sonneveld. Trea Dops komt voorbij. Maar eerst de volgende plaat van André van der Heuvel. tezamen met Leen Jongewaard. En afgelopen. weekend. Nou, gisteren en eergisteren was het dan Pinksteren. Vandaar deze plaat van André van der Heuvel. tezamen met Leen Jongewaard. met. op een mooie Pinksterdag. Wordt het hier op GFM Zandvoort? Op een mooie Pinkster. Girl. Cool. De kansen zwanger zijn. De kat draal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Ja, de kat van Oma Willem is brutaal. Die kat is op een echte Franse school geweest Op school geweest, op school geweest Die kat is op een echte Franse school geweest En zegt nou op oh pardon, Hij is ook op visite bij de goal geweest So coffee, visit us by the go- met de Ramses-Safi, Marius die Louis-neefs met Margrietje. 30, 40, 50, 60 en 70. En als u het programma op dinsdag gemist heeft... of u wilt het misschien nog een keer beluisteren... dan kunt u dat doen op zaterdag tussen 1 en 2. Dan wordt het programma herhaald... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En ondertussen gaan wij weer verder met mooie muziek. Noem het een nummer uit 1966. Hier is Corrie van der Bos En ik ben gelukkig zonder jou. Ik een ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoit de as van je sigaar, nu voor ik kan werken, maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van uw maan vergeten. Wat jij het liefst avonds lust, zelfs hoe je vroeg naar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 Voor jou en mij in ons eigen taal en die voor je zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij, zij. Als ik weer naar Rome? zij zij zij zij zij dat ben jij bent eens op een knaap met rozen. Veel wijzer werd ik niet, maar wat ik nu heb gevonden, is het einde van het lied. Zeg me na. Eén en één is twee, en jij bent ik, en dus niet twee. Niets is meer belangrijk, al het andere dan niet mee. Eén en één is twee, dat is genoeg voor ja. jou en mij. In ons eigen zaal kwamen er drie woorden bij. Nee, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij. Ik nog bij We staan Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik hem mee terug op reis terug in de tijd, aan de jaren 30 tot en met de jaren 70. En zojuist hoorde u muziek uit 1976 met Boris Sinclair en het nummer Dr. Bernard... En daarvoor het 1967, Ben Kramer met Zai, Zai, Zai. En daarvoor Arke Greulo. het brandend zand. Een van haar grootste hits. En die werd opgenomen in 1962. En we gaan nog even door met mooie muziek. We blijven nog eventjes in de jaren 60 En we doen met een, een nummer wat gebruikt werd in het Songfestival in 1962. Hier zijn de spelbrekers met de kleine, kokette Katinka. Als de land. We Zo snel, de nummer uit 1971, ja, een beetje aandacht. Volgende week is het natuurlijk vaderdag, volgende week zondag. En voor de door Herman van Keeken horen u de spelbrekers uit 1962... met kleine, kokette Katinka. En zo komt ook een eind aan dit programma. Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Uiteraard, volgende week dinsdag ben ik weer van de partij... En neem ik u wederom weer mee terug op reis door de tijd... de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als u het programma leuk vond... of u hebt het misschien gemist... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... kunt u het programma nogmaals beluisteren... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. U laat u achter met nog een paar stukjes mooie muziek... onder andere Johnny Jordaan en een pikketanensie... In 1968, maar eerst dit nummer uit 1965. Johnny en Meri en de vodderraper van Parijs. Graag, misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens.